Het aantal mensen dat voor een deeltijdstudie kiest daalt steeds verder. Dat zegt het Centrum Hoger Onderwijsinformatie. Vorig jaar was de instroom in het deeltijd-HBO 20% lager dan het jaar ervoor. Bij de universiteiten nam het aantal nieuwe studenten met de helft af. De studenten schrikken terug van het risico van oplopende kosten. Zo is het collegegeld voor een tweede bachelorstudie verhoogd. Dan krijgen studenten die te lang over hun studie doen een langstudeerboete. Volgens het Centrum Hoger Onderwijs dreigen opleidingen door het teruglopend aantal studenten direct met hun deeltijdvariant te stoppen. In Amsterdam, Utrecht, Groningen en Tilburg zijn al opleidingen verdwenen. Topofficieren binnen de krijgsmacht zijn kwaad over de aanstelling van een burgermedewerker tot generaal. Het hoofd planning en controle van de koninklijke maréchaussée is benoemd tot brigadegeneraal. We willen van minister Hille weten wat een bezielde om haar militair te maken, zegt voormalig landmachtbevelhebber Cousy. die nu voorzitter is van de officierenvereniging FVNO. Als een burger, dat zijn we natuurlijk niet zoveel. Uh, overwensen te gaan naar, uh, naar de militaire uh, rangen. dan moet hij daar een opleiding voor krijgen. En als de opleiding dus afgerond is met succes, dan kan het doorgaan. Maar zij uh, is net begonnen met de opleiding en, en ze is al bevorderd. Dan zeg ik, ja, dat is ook weer omgekeerde wereld. Cousin ziet ook geen aanleiding om de vrouw militair te maken. Ik denk niet dat ze op korte termijn kan worden uitgestuurd naar Afghanistan, zegt Cousin. Baggerbedrijf Boskalis heeft vorig jaar een recordomzet behaald van 2,8 miljard euro. Dat is bijna 5 procent meer dan in 2010. De omzetstijging is vrijwel helemaal te danken aan het volledig meetellen van de activiteiten van het in 2010 overgenomen sleep- en bergingsbedrijf Smit. De netto-winst van Boscalis daalde naar 254 miljoen euro. Het werelds grootste baggeraar uit Papendrecht zegt dat door de toegenomen onzekerheid opdrachtgevers beslissingen voor zich uitschuiven. Toch steeg de orderportefeuille. Eind december had Boscalis voor bijna 3,5 miljard euro aan orders op de plank liggen. Dat is 250 miljoen meer dan het jaar ervoor. Het weer, het wordt een dag met veel zon. Middagtemperatuur 13 graden in het noorden, 18 graden in het zuiden. En ook morgen is er redelijk wat zon en dan wordt het ook ongeveer 15 graden. ANWB-verkeersinformatie op de A7 van Horenen naar Zaandam bij knooppunt Zaandam. Zes kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Na een ongeluk op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Bildhoven. Zeven kilometer. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer open... A67 vanuit Venlo naar Zomeren tussen Liesel en Zomeren, 10 kilometer. Tussen Asten en Zomeren is de weg helemaal afgesloten na een ongeluk. Verkeer vanuit Venlo naar Eindhoven kan vanaf knopend saarder Heiken dan ook beter omrijden. Via Roermond over de A73 en de A2. Uw Colbert kan niet meer dicht en uw broek lijkt wel een legging. Niet zo gek, u heeft een zittend beroep. Tijd voor actie. 1888 dus nummerinformatie. Met wie kan ik u doorverbinden? Met de sportschool. <lacht> nee hoor. Ik ben op zoek naar een Turks naaldjij Gummel, in Amsterdam. 1888 nummerinformatie. Als je opeens een nummer nodig hebt, van KPN 80 cent per minuut.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 Peter Johan de Zwart. Nieuwe aanpak nodig voor onafhankelijk geneesmiddelenonderzoek. Nederlands bedrijf pakt overstromingsgevaar Thailand aan. De PvdA ziet zichzelf nog altijd als een echte volkspartij, maar wel één met tekortkomingen. Ook wij vinden dat vandalisme niet kan. Ook wij vinden dat schoffies aangepakt moeten worden en dat je veilig op straat moet kunnen vertoeven. Maar wij hebben niet de juiste teksten gevonden om dat goed voor het voetlicht te brengen. En het ochtendumeur van Henk Spaan. Het is 6 minuten over 10. Dit is het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland. Het onafhankelijk geneesmiddelenonderzoek komt steeds verder onder druk te staan. Omdat de farmaceutische industrie werkelijk alle touwtjes in handen heeft. Dat stelt Gerard Ronger, geneesmiddelenonderzoeker bij het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. En dat stelt hij morgen in zijn oratie. Goedemorgen meneer Ronger. Goedemorgen. Waar maakt u zich uh, zorgen over? Want dit is toch al jaren zo? Ja. Waar ik me zorg over maak is het monopoliepositie dat die producenten heeft van geneesmiddelen in wording, toekomstige geneesmiddelen, ja. in het onderzoek voordat het geneesmiddel op de markt komt. En uh, ja, die, daar, daar maak ik me bezorgd over omdat uh, zij daardoor uh, invloed hebben op uh, de uitkomst van het onderzoek, namelijk door het onderzoek de onderzoek op een bepaalde manier te ontwikkelen. Hè? Door bepaalde eindpunten te bekijken. Door bepaalde resultaten van het onderzoek wel te meten... en andere bewust niet te meten. Ja. En zijn hebben daar een bepaald belang bij. Een belang wat overigens meerdere spelers in het veld hebben. Wij als academische onderzoekers hebben ook belang bij geneesmiddelonderzoek. Wij willen graag publiceren, scoren. Uh, de, de industrie, de producent wil natuurlijk graag... Uh, geld verdienen. Ja, dat middel moet zo snel uh, mogelijk uh, op de markt komen. We hebben overigens ook een gemeenschappelijk belang. We willen uh, uiteindelijk de gezondheid van, uh, van mensen verbeteren. Uh, maar de, de tweede agenda speelt ook een rol. En je wil eigenlijk een balans in die belangen. En daar maak ik ja, me bezorgd uh, over. Ja, die tweede agenda, die wil ik zo van u horen. Maar uh, want tot nu toe denk ik alleen maar een win-win-win-win-win situatie. Ja. Als iedereen er belang bij heeft. Als iedereen er belang bij heeft en dat het enige belang is, dan is dat zo. Maar de industrie heeft, zoals ik net al zei, belang ook om de winst te maximaliseren. Ze willen natuurlijk overleven. Dat is ook, hun, uh, dat is ook belangrijk, want zonder, zonder ja. producenten hebben we ook geen geneesmiddelen meer. Dat Daar is het, op zich ook niks mis mee. Absoluut niet. Maar uh, daarmee kunnen soms wel dingen over het hoofd gezien gaan worden. En uiteindelijk het belang van de patiënt is natuurlijk wel het allerbelangrijkste. En dat moeten we zien te bewaken. Het kan dus zijn dat wij uh, medicijnen gebruiken die schadelijker zijn dan we denken. Of die bijwerkingen hebben uh, die niet uit onderzoek naar voren zijn gekomen. Ja, wat ik... Of omdat het medicijn snel de markt op moest. Precies. Wat ik, waar ik ongerust over ben... is dat door niet maximaal gebruik te maken van de brainpower die er is... Ja. Uh, dat op het moment dat de geneesmiddel op de markt komt... dat er toch nog feiten zijn die we hadden kunnen onderzoeken... en die uh, niet uh, gedaan zijn, waardoor uh, later toch nog problemen blijken... Ja. waarvan je achteraf zegt dat hadden we eerder kunnen weten. Geef u eens een voorbeeld van een medicijn waarbij dat op die manier is gegaan? Ja, een voorbeeld is een geneesmiddel, een uh, torsetrapip. Dat is een, een, een ja, moeilijke naam. Een geneesmiddel wat iets met je cholesterol doet. Ik zal niet te veel uitweiden. Het was een cholesterol verlagen. Een cholesterol, zo zou je het kunnen noemen. Wat uiteindelijk bedoeld was om uh, atosclerose, dus slagadervervetting... Uh, ziekte van de bloedvaten, uh, ja. te voorkomen. Mm -hmm. En uh, dat bleek ook dat het je vetgehalte in je, in je bloed bij, bij patiënten als je dat meet, ook gunstig beïnvloeden. En toen is men eigenlijk al vrij snel, in 2004... we praten al over een paar jaar geleden... is men aan een groot onderzoek begonnen met 15.000 patiënten... all over de wereld, he, in uh, heel de wereld... Mm -hmm. om te kijken of het ook hartinfarcten en herseninfarcten voorkomt. En uh, men had nog niet, en dat is achteraf wat ik betreur... men had nog niet breder gekeken... en gekeken naar andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten... zoals bijvoorbeeld de bloeddruk... Dus men heeft 15.000 mensen blootgesteld aan een geneesmiddel. Mensen die op zichzelf at risk waren om hart- en vaatziekten te krijgen. Want anders waren ze niet geïncludeerd. En de helft kreeg placebo, de andere helft het middel. Uh -huh. En toen bleek eh, al na twee jaar dat er oversterfte was... bij de mensen die dat geneesmiddel gebruikten. En dat is achteraf, dat was een geringe oversterfte. Het ging om ruim 90 mensen in de actief behandelde groep... ten opzichte van 50 ongeveer in de placebo groep. Maar toch... Uh, oversterfte, een enorm ook kapitaalverlies van de industrie... want het middel, de ontwikkeling van het middel moest gestopt worden. En de reden van de oversterfte was dat er 5 mm kwikstijging was... in bloeddruk ten gevolge ja. van dat geneesmiddel. Ja. En dat had je op een veel eenvoudigere manier van tevoren ook anders kunnen ontdekken, waardoor je zo'n dure studie had kunnen voorkomen... en je pijlen had kunnen richten op een geneesmiddel die dat effect niet heeft. Ja. In Nederland is het zo dat uh, of medicijnen op de markt uh, mogen worden gebracht... dat wordt bepaald door het college uh, beoordeling geneesmiddelen. Hè? Ja. Hoe, zijn, uh, hoe onafhankelijk zijn die eigenlijk? Uh, ja, dat is, uh, dat die, naar mijn mening zijn die uh, zeer onafhankelijk. Die zijn zeer onafhankelijk? Ja, naar mijn mening wel. Dat zijn maar die worden algemeen... toch ook betaald, betaald door de farmaceutische industrie? Deels. Voor de diensten die ze... daar staan een tegenprestatie tegenover. Dat nou is ja, het maar goed, dat gaat het gaat toch al dan met het, je onafhankelijkheid? Het, ja, maar het goed beoordelen van een, van een dossier... Dat, uh, dat vereist een behoorlijke inspanning. En dat daar enige uh, financiële uh, tegemoetkoming is. Dus overigens een klein bedrag. Ik weet niet precies hoe groot, maar ik heb begrepen dat het niet exorbitant is. Maar wacht is dat, even, nu ga ik even in, want nu snap ik het niet meer. Ja. U wilt dat het onderzoek naar medicijnen in Nederland dat dat onafhankelijker wordt. Het college dat moet bepalen of een medicijn al dan niet de markt op mag, is dus helemaal zelf niet onafhankelijk. Maar dat vindt u niet zo'n heel erg groot probleem? Ja, ja het, ik moet zeggen over het college, dat, daar heb ik eigenlijk het beoordelen van het geneesmiddel, hoe dat precies geregeld is. Bij het college ter beoordeling van geneesmiddelen in Nederland, daar heb ik. Te weinig verstand van om daar nu harde uitspraken over te doen. Mijn, mijn zorg gaat over hoe het onderzoek zelf. Waarom moet je daar geen uitspraken over doen? Omdat Dit is, u, is uw onderwerp. Mijn onderwerp is geneesmiddelonderzoek en niet de beoordeling van registratie. Ja, maar u weet toch wel in Nederland wie wat onderzoekt en hoe dat gaat en hoe de lijntjes ja. lopen? Ja, nou, en dan is mijn indruk dat dat heel zorgvuldig gaat. Dat gaat gewoon goed eigenlijk. Naar nou, mijn idee wel. Oké. Okay. Um, je kunt ook zeggen dat de farmaceutische industrie. Uh, nou ja, zonder dat onderzoek, dat er minder geneesmiddelen op de markt zouden kunnen komen. Dat het nog langer zou du duren voordat uh, pillen en medicijnen, die zo hard nodig zijn, uh, op de markt komen. Als het onafhankelijk ja. wordt, ja, dat betwijfel dat ik. Kijk, als het er dus, uh, sterker nog, ik denk dat het helemaal niet zo is. Ik denk dat de ontwikkeling van geneesmiddelen uiteindelijk efficiënter gaat. Ja. wanneer mensen met een verschillende bril daarnaar kijken. En met een verschillende achtergrond. Zodat al veel sneller, een veel genuanceerder beeld ontstaat van het geneesmiddel. En uh, als de, het heel eenvoudige voorbeeld van dat torsetrapip wat ik net vertelde... als we gewoon eerder die bloeddrukken waren gemeten... hadden we met 200 mensen hadden we zeker ja. diezelfde gegevens kunnen verkrijgen. En Uiteindelijk dan is dat we, alleen maar efficiënter. Dan hadden we, want nu is die ontwikkeling dat er dus een nieuw uh, vergelijkbaar geneesmiddel is ontwikkeld... wat geen effect heeft op de bloeddruk. En dat wordt nu zes jaar later pas gestart in ontwikkeling. We hadden zes jaar kunnen winnen. Ja. Ja. Er speelt op dit moment een discussie ook in de Volkskrant. Hè. Gisteren meldde de krant dat uh, farmaceutische bedrijven... ook een steeds grotere invloed krijgen op psychologen en psychiaters. Uh, ruim twee derde blijkt banden te hebben met geneesmiddelenfabrikanten... van die psychologen en die psychiaters. Uh, ook daar niet echt onafhankelijk onderzoek nee. dus. Nou heeft de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie... vanochtend gereageerd in diezelfde Volkskrant. Uh, bij onderzoek naar geneesmiddelen is men afhankelijk... van de farmaceutische industrie. Dat is gewoon zo. En dat komt omdat de overheid te weinig investeert. Ja. Zit daar het probleem niet? Uh, daar zit een deel van het probleem. Er zijn, uh, we hebben het net gehad over de belangen van de industrie... de belangen van de onderzoeker. Ja, en dat is omdat de overheid zich een beetje ja, de de belang... zich afzijdig houdt. En zelfs het college dat moet uh, bepalen... of medicijnen in Nederland op de markt mag komen. Uh, afzijdig is niet het goede woord, denk ik. Wat de, de overheid nu doet is dat uh, met hun tweede agenda... ze hebben een eerste doel natuurlijk ook wel, het welzijn van, onze, van de mensen in Nederland bevorderen. Maar de tweede agenda is werkgelegenheid bevorderen in ja. Nederland. En wat je nu steeds meer ziet is dat ze de subsidies voor, uh, voor onderzoek in, uh, in het algemeen... niet alleen voor geneesmiddelenonderzoek maar ook, dus ook voor geneesmiddelonderzoek... dat ze dat aan eh, zeg maar onder, wat vroeger voor onafhankelijke onderzoekers... laat ik zeggen, onafhankelijk bestaat niet, maar academische onderzoekers... Dat wilde ik ook vragen. Ja. Is het ooit onafhankelijk geweest eigenlijk? Ja, het ja, hele onderzoek naar even geneesmiddelen. Even, ja, ja, maak zo, even een punt even mijn af. Punt af. Uh, dat, uh, dat dat geld wat voor de academische onderzoekers beschikbaar is om onderzoek te doen, afhankelijk wordt gesteld van samenwerking met de industrie. Ja. Dus dan krijgt op dat moment krijgt de, de, de industrie ook een soort veto. Als wij, niet samen, als wij zeggen we gaan niet met die onderzoeker in zee, zal dat type onderzoek ook niet worden uitgevoerd, want dan is er geen financiering voor. Precies. En dat, dat vind ik heel zorgelijk. Ja, dat snap ik. Ja, maar dan onafhankelijkheid. Ja, ja, is dat onafhan niet een illusie? Nou, daar ben, ik, daar ben ik met u eens. Dus de tweede agenda speelt altijd een rol. En ja. transparantie is belangrijk, openheid daarin. Maar ook je realiseert dat het een rol speelt. Dus hoe breder je, hoe meer mensen met verschillende belangen je aan het werk zet om onderzoek te doen, hoe genuanceerder uiteindelijk het beeld zal zijn. En daar zit een belangrijke taak voor de registratieautoriteit. Want daar komen al die gegevens samen. He, dus van de verschillende spelers, van de verschillende onderzoekers komen daar de gegevens aan. En zij moeten beoordelen, vinden wij dit beeld genuanceerd genoeg. Ja, dat het niet onafhankelijk is en misschien ook niet helemaal zuiver, is niet zo erg. Maar wees er eerlijk over. Ja. Dat is eigenlijk wat u zegt. Ja, en de zuiverheid, want dat wordt ook nog wel eens, dat is ook een misverstand. Ik ben van overtuigd, zeker ook het onderzoek van de wat de industrie doet, dat de wijze waarop het wordt uitgevoerd. He? goed is. He, dat daar, daar wordt, daar wordt, uh, want we hebben het ook wel eens over fraude. Ik denk dat daar zit zoveel controle op. Daar geloof ja? ik En die controle uh, is wel onafhankelijk? Nou, even mijn punt van de, met de industrie. Waar daar het vooral om zit, is in het design van de studie. Waar, waar de beïnvloeding zit. Als je bloeddrukken niet meet, bij wijze van spreken... of de grootte van een infarct dan zul je ook niet vinden dat een geneesmiddel een impact nee, vergroot... Je moet wel de juiste verhoor. vragen stellen. Precies. Waar, en daar, zit een, daar vind ik ook een belangrijke taak bij de academische onderzoekers... want daar is het volgens mij net andersom. Ik heb het idee dat de kwaliteit in de uitvoer van het onderzoek... bij de academische onderzoekers nog veel beter kan. En daar is trouwens ook geld voor nodig. En, moet ook, en, de, en ook de wijze waarop je dat uitvoert ja. moet ook gewaardeerd worden. Hè? Dus, en ik denk dat daar ook, daar zal ik morgen ook iets over zeggen... ik denk dat daar ook belangrijke winst te halen is...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 Ja, ze bouwden samen het naoorlogse Nederland op... en vormden decennia lang de ruggengraat van politiek en bestuur. Nou, nu dreigen christen en sociaaldemocraten... bij het politieke vuilnis te worden gezet. Zijn ze echt overbodig en uit de tijd? In de weg terug peilt Egbert Hermsen de stemming bij de achterban. Vandaag de echte partij van het volk. Wij zijn natuurlijk een arbeiderspartij van oudsher. En dat betekent dat wij gewoon uh, dicht bij de mensen uh, willen zijn... en ook moeten zijn... Ik pleit natuurlijk alleen maar voor mijn eigen parochie. Maar ik zou het elke partij uh, aanraden om het op die manier te doen. Ik heb inmiddels aan heel wat campagnes leiding gegeven. Niet alleen plaatselijk, maar ook als onderdeel van landelijke campagnes. En dat varieert vanaf de tijd met Joop den Uil tot Wim Kok, Ad Melkert en als laatste Wouter Bos. Een citaat van de website van Ton van Meurs. 57 en sociaal-democraat in hart en nieren. Meer dan 30 jaar lid, 8 jaar raadslid in Lelystad en nu als PvdA actief in zijn woonplaats Almere. En dat vooral door, zoals hij zelf zegt, dicht bij de mensen te staan. Precies. Want bedoel, hoe ver is de rijkwijde van de individuele burger? Er zijn er toch maar weinig die ook zeg maar, het gemeenschappelijk belang kunnen beoordelen... en daar ook een gevoel bij kunnen hebben. De meesten denken, de straat moet schoon, het moet veilig zijn op, op straat. Brandt het licht niet, dan moet een lantaarnpaal worden gerepareerd. Dat zijn de dagelijkse problemen. En heeft de... Partij van de Arbeid daar te weinig oog voor gehad. Kijk wat mij opviel toen ik voor het eerst in de gemeentepolitiek kwam. Dat was in 1986, bij in de gemeente Lelystad. Toen had ik het idee van, ik ga de wereld verbeteren. Want ik ben nu een volksvertegenwoordiger. En ik kan heel wat voor mensen betekenen... Nou, dat was eigenlijk de grootste uh, teleurstelling in mijn politieke carrière. Want er waren zoveel afwegingen te maken en er waren zoveel meningen. En er was natuurlijk ook maar beperkt geld, hè? dus er moesten ook altijd keuzes worden gemaakt. En ik vond ook dat we daarmee veel te veel bezig waren binnen die gemeentelijke muren... om met elkaar van allerlei dingen te bespreken. En ondertussen proberen om zeg maar de afstand tussen de politiek en de burger te dichten. Nou, ik kan je melden, dat, dat lukt niet, hoor, binnen de, de muren van het gemeentehuis. Je moet er echt naar buiten komen. En dat naar buiten komen, daarvoor is volgens Tom van Meurs het ombudswerk het perfecte middel. De Partij van de Arbeid werkt niet alleen in Den Haag aan een beter Nederland, maar in het hele land. In veel steden en dorpen hebben we PvdA-ombudsdienst. En dat worden er steeds meer. U bent bij de ambtenaar geweest, die kon u niet helpen. Oké, okay. we gaan dit samen oplossen. Nou, een ombudsteam is een, een club van enthousiaste Partij van de Arbeid leden. die zich een aantal keren per week inzetten voor de belangen van burgers. Die houden een spreekuur en dan maakt het niet uit wat voor vraag of opmerkingen je hebt. Wij gaan dan proberen als ombudsteam jou te helpen... om het probleem waar je mee zit, om dat opgelost te krijgen. Het was een hele koude winter. Ondanks dat is nu al mijn sluiten En niet ik alleen, heel veel mensen in Almere hadden ze afgesloten. Het was een ijs en ijskoud in die periode. Kleine kinderen in huis. Dus dat heeft ons uh, ja, ook geraakt, laat ik het zo zeggen. We hebben publiciteit gezocht... Het heeft ons heel veel reacties uit de samenleving opgeleverd. Maar het moest natuurlijk ook opgelost worden. En dit is niet een kwestie die je zeg maar even plaatselijk kunt oplossen. Dus vandaar dat we toen. Uh, met jouw Hans contact hebben gezocht de Tweede Kamerfractie. Ik heb gelijk met Diederik Samstam toen vragen gesteld. En dat heeft ervoor gezorgd... Dat Om de kiezer de aard... terug te winnen is kleurbekenden dus noodzaak, zegt ook Kees Aerts, hoogleraar politicologie aan de Universiteit Twente. Het begint er inderdaad mee, uh, denk ik, dat je uh, moet duidelijk maken waar je voor staat. En dat je niet zomaar een partij bent die uh, van alles uh, een beetje wil. Bij de lijn Spekman van de Partij van de Arbeid denk ik dat er al ook veel meer gekozen is voor een van de mogelijke richtingen voor die partij. Namelijk de richting die de afgelopen jaren vooral door de SP is vertegenwoordigd. Een ruk naar links geeft dus de broodnodige duidelijkheid. Ja, dat is uh, een tragiek inderdaad. Ze zijn in de ogen van heel veel kiezers uh, in de afgelopen paar decennia te veel naar het midden opgeschoven, hebben te veel verzuimd ook om uh, hun onderlinge uh, verschillen en hun uh, alternatieve visies op de samenleving uh, verder te ontwikkelen. En uh, moeten nu toezien hoe uh, links en rechts uh, nieuwe initiatieven opduiken, die dat op een uh, veel uh, duidelijker manier doen. Ze waren in slaap gesust en ze hebben zichzelf ook nog in slaap door uh, in het geval als de Partij van de Arbeid... Uh, heel erg sterk te koersen op uh, opiniepeilingen. Uh, in feite geef je daarbij uh, je eigen identiteit... Uh, en uh, geloofsbrieven als partij op uh, voor, in het extreme geval... voor wat uh, de uh, mensen in je steekproef uh, graag van je willen horen. Met andere woorden, je geeft niet meer de richting aan uh, voor de kiezers... maar uh, je volgt uh, de waan van de dag. En wat die is... Daar weten ze in Almere alles van. Het is ons gelukt, de grootste partij. De PVV is de grootste partij in Almere. Nou, wat ons betreft, dat is ook onze inzet geweest in het verkiezingsdebat... en in de verkiezingscampagne, betekent dat minder criminaliteit... betekent dat minder islam en betekent dat lagere belastingen. Dat zijn de drie speerpunten waar wij voor gaan, ook hier in Almere. Ook wij vinden dat vandalisme niet kan, zegt Tom van Meurs. Ook wij vinden dat schoffies aangepakt moeten worden en dat, dat je veilig op straat moet, uh, moet kunnen vertoeven. Dat is, dat, dat, daar zijn wij het nooit over oneens geweest. Waarom scoort de PVV daar dan wel mee? Wij, wij hebben daar niet de juiste taal voor gevonden. Om datgene wat wij op deze punten ook vinden... en waar we ook keihard aan werken al jaren... om dat goed voor het voetlicht te brengen. En dan krijg je het populisme. Roep maar wat... Laten we wel wezen, uiteindelijk komt het weer bij diezelfde burger terug. En die zal op termijn eh, waarschijnlijk ook wel tot de conclusie komen... dat hij ooit een verkeerde keuze heeft gemaakt. Ik neem het hem niet kwalijk, want ik zeg... de bestaande partijen hadden veel duidelijker moeten communiceren met die burgers. En morgen in deze serie, ja ja, ze bestaan nog... jongeren met een passie voor politiek. Daar vind ik toch wel zoiets, daar wil je wel heel veel, heel veel voor laten. De een zal ze heel veel laten, voor, omdat hij zijn voetbalclub geweldig vindt. Ja, ik vind mijn, mijn partij nou geweldig, maar de ideologie vind ik geweldig. Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail GoedemorgenNederlandkaro.nl. Straks, Thailand trekt dik 8 miljard uit voor waterbeheer. Pikt Nederland daarvan een graantje mee? Eerst nu het ochtendumeur van Henk Spaan. Ik ben weer niet naar het Boekenbal geweest. Toch gaan het Boekenbal en ik ver terug. Tot 1973 zelfs toen het werd gehouden in Uilenstede, een studentencomplex in Amstelveen. De beroemdste schrijver daar was Harry Mulisch. Tot zijn dood in 2010 zou hij de beroemdste schrijver van het Boekenbal blijven. Hij werkte er hard aan. Op het Boekenbal nam hij stevast een strategische positie in. De laatste jaren op een trap in de stad Schouwburg. Ik herinner me een schitterende foto uit 1974... toen het boekenbal werd gehouden in de Haagse Pulgris-studio. had zich naast een paar vrouwen gedrapeerd op een chaise longue... waar iedereen langs moest lopen. Met C's Notenboom als een Arie Haan naast hem. Arie Haan was een voetballer die er in die dagen voor zorgde... op foto's altijd naast Johan Cruijff te staan. Wie wordt Mulis opvolger? Ik geef Conny Palme een goede kans... Jarenlang haalden zij de voorpagina aan de zijde van Hans van Mierlo. Zoiets zagen de kranten graag. Een staatsman op het boekenbal, naast een verkreukeld schrijfstertje. Van Mierlo is dood. Hoe losten zij het probleem op? Aan de zijde van Tom Lanois natuurlijk. Als schrijver van het Boekenweekgeschenk werd hij vast gefotografeerd, Verdomd, al om een uur of negen voor op de telegraaf Palme en Lanois. Geraffineerd bedacht. Uitstekende marketing. Over marketing gesproken. In de volkskrant stond een fotootje van Saskia Noord. Zij zei dat Kluun haar beste vriend was. Natuurlijk. Connie Palmer zei laatst op tv dat Saskia Noord geen literatuur bedreef. Daarin had ze gelijk. Dat ze zelf ook bagger schrijft, kwam in dat gesprek niet aan de orde. Het doet ook niet ter zake: wat een schrijver schrijft, betekent niks meer. Het gaat erom of hij of zij bekend genoeg is om op de foto te komen bij Boekenbal. De eerste die dat in de gaten had, was Harry Mulisch. Hij is er niet minder dood om. Oh. Morgen het ochtend van Siska Dresselhuis. Het is uh, bijna vier minuten voor half elf. Staatssecretaris Joop Adsma van Infrastructuur en Milieu... is vandaag in Bangkok om met de Thaise overheid te praten... over watermanagement. Nederlandse bedrijven en de Nederlandse overheid... willen Thailand helpen bij bescherming tegen overstromingen. Maar Cor Dijkgraaf, mededirecteur van adviesbureau Urban Solutions... is al jaren in Bangkok en adviseert de Thaise overheid... en bedrijven daar ook al jaren. Goedemorgen, meneer Dijkgraaf. Goedemiddag, ja, vanuit Bangkok. Ja. Ik zou maar geen grap maken over uw naam, hè? Nee, nee hoor. Hoe, hoe adviseert u de Thaise regering precies? Hoe doet u dat? Nou, wij eh, hebben op verzoek van eh, twee instanties... zijn we nu een trainingprogramma aan het voorbereiden... over wat de verschillende instanties hier moeten doen om tot een beter uh, plan en bescherming te komen, betere planning en management van uh, ja, de, de climate change, de verandering van het klimaat, wat hier een belangrijke rol speelt. Want die uh, raakt Bangkok extra hard? Ja, nou ja, niet alleen Bangkok, ook andere landen, maar je dus die, die heftige regenval zoals het er nu geweest is... Dat zal meer voorkomen, of dat dit jaar weer is, maar dan volgend jaar of het jaar erop. Dus dit soort overstromingen kan men uh, in de nabije toekomst meer verwachten. Ja. Nou is uh, Joop Atzma, de staatssecretaris van uh, Infrastructuur en Milieu, die is vandaag in Bangkok. Heeft hij contact met u gezocht? Nee, nee, nee, nee, nee. Ik heb wel veel contacten met de ambassade uh, regelmatig. Uh, <coughs> ik woon hier trouwens niet hoor, maar ik ben regelmatig hier in Bangkok. Ja. Uh, Nee, dit is een verzoek van uh, twee organisaties, uh, dat is de Thailand Environmental Institute en de ESE, dat is de Association of Siam Architects. Een hele belangrijke organisatie met 10.000 leden die gevraagd hebben om nou een trainingprogramma, niet alleen voor deze organisaties, ja. maar voor eigenlijk alle organisaties die betrokken zijn uh, bij uh, uh, de planning en management van uh, uh, water en met name dus voor de nabije toekomst. Ja. We gaan dat doen in een simulation game. Oh. Voor topmanagers. Uh, en dat komt later in het jaar, vindt dat plaats. Mm -hmm. De Thaise hoofdstad en de noordelijke provincies worden dus bedreigd. Door euh, nou ja, Bangkok ligt eigenlijk bijna gelijk aan de zeespiegel. Uh, er valt veel uh, regen in korte periodes. Uh, uh, rivieren die overstromen. Hoe kunnen uw trainingen daartegen helpen? Ja, Bangkok zinkt ook nog twee centimeter per nou, jaar. Dat nog, maakt ja. het nog erger. En uh, die zeespiegel stijgt. En uh, je moet rekenen dat je toch weer dit soort wa hoeveelheden water krijgt. <lacht> ja, wat? maar zal aan een totaal geïntegreerde benadering moeten gaan werken. Ja. Waarbij die instanties samen moeten gaan werken. Want anders kom je er nooit uit. En wat, wat, wat gaat u uh, wat gaat rol of... daarin zijn? Wat u? Wat betekent u daarin, in dat hele spel? Het... Uh, het opzetten van uh, managementprogramma's mm -hmm. uh, en het uh, laten samenwerken in zo'n trainingprogramma van de verschillende instanties op dat men kan zien uh, dat het zo op deze manier nooit van zijn leven goed zal komen. Mm. Uh, men zal dus inderdaad ook dijken en polders moeten gaan maken in Thailand, want ja. anders dan uh, verdwijnt de stad onder water. Ja. In 2010 heeft u voorgesteld uh, een afsluitdijk aan te leggen in de golf van Bangkok. Komt er in de toekomst een Hollandse dijk voor de Thaise kusten liggen, denkt u? Uh, ja, dat, uh, dat verwacht ik van wel, hoewel de Thais dit uh, nog zien als een soort uh, Nederlandse oplossing. Uh, maar het was niet mijn voorstel, het was voorstel van Thais. Ik heb met ze samengewerkt. Ja. Uh, en uh, wanneer je uh, dus de stijging van de zeespiegel in de acht neemt. Uh, voor de komende 500 50 jaar. Uh, ...plus de uh, overstromingen die uit het noorden, de watermassa die uit het noorden komt... Uh, ...komt het niet anders uit, en nog het zinken van Bangkok, dan dat waar Bangkok onder water verdwijnt. En daar moet je dus iets voor gaan doen. Ja. En dat kan je niet op korte dijkjes langs de rivier, daar is men nu mee bezig. Maar dat heeft geen oplossing voor de verdere toekomst. Nee. En daar moet meneer Atzma zich ook goed van door uh, bewust zijn. Ja, dat moet hij wel. Uh, hij zal moeten zien dat het uh, niet alleen een kwestie nu is van het watermassa... die van het noorden komt, die in goede banen moet worden geleid. En ja. uh, dat is niet alleen maar die regen. Het is ook dat de, de stedenbouwkundigen uh, geen rekening houden met dit soort watermassa's. En dan de lokale projectontwikkelaars... die vullen uh, heel regelmatig de verschillende kanalen die er lopen op... om meer ruimte te hebben voor woningbouwprojecten en... Uh, en, bedrijfsterreinen. Ja, ja. Kortom, en daar ligt dan, een enorme dan, dan blokkeer je de zaak. Ja. Uh, Eén van de grootste blokkades ja, ik... is op het ogenblik al het nieuwe vliegveld... waar een grote dijk op ligt, waardoor het, het water niet meer weg kan. Kortom, daar ligt een hele mooie en grote taak voor u... en uh, ook voor uw uh, adviesbureau Urban Solutions. Dank u wel, Koordijk Tot zover deze Karo Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma op www.kro.nl. Gaan wij snel naar Prem Radakishun. Prem, goedemorgen, waar ben je vandaag? Goedemorgen, Karel Johan. We staan in Utrecht. En dat komt omdat ik echt de twee slimste mannen op het gebied van mediastrategie uh, in de bus heb: Erik van Brugge en Kai van der Linden. En we gaan met ze praten. Uh, ze gaan gratis adviezen geven aan de nieuwe leider van de Partij van de Arbeid. die morgen bekend wordt gemaakt. Maar, luisteraars, eerst de warme, aangename stem van Dorat Meegens. Radio 1. Het NOS-journaal. De werkloosheid is in februari licht gedaald. 469.000 mensen zitten zonder werk en dat is 5.000 minder dan in januari. De gunstige cijfers van het CBS komen als een verrassing. Algemeen werd aangenomen dat door de recessie de werkloosheid verder zou oplopen. In januari was er nog een toename van 18.000. Het aantal mensen dat voor een deeltijdstudie kiest, daalt steeds verder, zegt het Centrum Hoger Onderwijsinformatie. Vorig jaar was de instroom in het deeltijd-HBO 20% lager dan het jaar ervoor. Bij de universiteiten nam het aantal nieuwe studenten met de helft af. Studenten schrikken terug van het risico van oplopende kosten. En orthodontisten hebben sinds 1 januari hun prijzen voor een vaste beugel... met gemiddeld 12% verhoogd. Het Financiële Dagblad heeft dat berekend. Sinds begin dit jaar mogen mondhygiënisten, orthodontisten en tandartsen... zelf de prijzen vaststellen. Eerder bleek al dat dit experiment met marktwerking tot prijsstijging... heeft geleid bij tandartsen... En dat is volgens het FD dus ook bij orthodontisten het geval. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB Verkeersinformatie. Nog altijd 50 kilometer file. Heeft vooral te maken met wat aanrijdingen. Op de A7 van Horen naar Zaandam bij knooppunt Zaandam. 7 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken daar zijn weer open. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Oud-Zuid en Osdorp. 3 kilometer na een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. Helemaal dicht is de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Tussen Asten en Zomeren is de weg afgesloten. Er staat inmiddels 10 kilometer file achter. Verkeer vanuit Venlo naar Eindhoven kan dan ook beter omrijden... vanaf knooppunt zaarder via Roermond over de A73 en de A2. Dit is Radio 1. NTR. Runtime. Rem Radakation. De verkiezingscampagne voor de nieuwe P van de A-leider is ten einde. De stemmen worden nu geteld, en morgen weten we wie de rode kar gaat trekken. Voor de nieuwe leider is het dan pas het begin. Hij of zij moet strijden tegen de koning van de Charme Mark Rutte, de onbeschoftheid van Blondie en de goedmoedigheid van de rode knuffelbeur Emile Roemer. Die strijd voer je tegenwoordig niet meer met inhoud. Hoe goed je inhoud ook is, de verpakking is veel belangrijker. Het product moet verkocht worden. Daarvoor is in deze tijd van moderne telecommunicatie... een heuse multimediale strategie nodig. Je kan alleen meespelen in de top als je het spel beheerst. Nee, Didrik of Ronald zal er echt werk van moeten maken. Ik help ze graag daarbij. En uw hulp is ook goed te gebruiken. Wat moet de nieuwe PvdA-leider doen? Welke strategie moet gekozen worden? Verbeter jagen op blondie? De Restigeren en soeverein hun eigen verhaal houden. Fouten P vandaag als Aleet Wallace voordragen voor rode band. Bel me op 0800-1121. Mail naar primtimeapenstaartntr.nl. En de tweets kunnen naar Hekje, Primtime, Radio 1. Welkom bij Primtime. It's Mensen net. Lutz, en Martijn van Dam. Er zijn vijf mensen die mee... Erik van Brugge, uh, communicatie, campagnestrategie, slimmerik. Ben je nog zo dom om te denken dat die twee kans maken? In zo'n strijd moet je nooit, nooit, nooit het, uh, de verrassing uitsluiten. Oké, okay, wij gaan nu een weddenschap afsluiten. Ik drink bruine rum, uh, <laughs> 7, nee, en jij drinkt, uh, jij drinkt alles. Wat, wat zetten we erop? Ik zeg dat die twee het zeker niet worden. Ja, dat is een makkelijke weddenschap. Nou, dus... Ja, goed. Je, dus we gaan Oké, okay. <laughs> President's Night, 6 november, nee. in de Melkweg gaan wij bruin rum drinken, als die twee het niet worden. Oké, okay, dat is goed. Kai van der Linden, spin-doctor, communicat... Luisteraars, ik wil dat ze alle twee al lang in de bus hebben. Ze kunnen nooit, dus ik ben heel blij dat ze er vandaag zijn. Je bent eigenlijk een politieke Junkai. Uh, voor uh, welke partij stem jij normaal in Nederland? Uh, nou, meestal wat rechtsere partijen. Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, zou ik twijfelen tussen VVD en D66. Ja, oké. Okay. Wat moet de nieuwe partij van de arbeidleden doen vanuit jouw perspectief? Die moet naar links. Uh, ik denk dat uh, er veel te veel gefocust wordt uh, op de strijd tussen de Partij van de Arbeid en Wilders. En of de nieuwe partijleider Wilders aan kan. Maar de grote vijand is niet Wilders, dat is Roemer en de SP. Want die halen de stemmen weg bij de Partij van de Arbeid. Daar is de strijd gaande. Dus als ik zou mogen adviseren, en het is gratis... dus het verplicht tot niets... dan zou ik zeggen, open frontaal de aanval op de SP. Je moet weer zorgen dat de P van A in Nederland... de grote linkse oppositiepartij van Nederland wordt. En dat gaat helemaal niet over Wilders. De grootste bedreiging is Emile Roemer. Erik van Brugge, heb hebt ooit geprobeerd samen met Lennart Boy... om voorzitter te worden van de Partij van de Arbeid. Ik was toen nog lid. Ga je weer eigen primos? als een van die nieuwe mensen straks het woord? Nou kijk, ik, ik, ik vind voor het programma wat ik doe dat ik van geen enkele partij lid Dan moet je zijn. Al een punt. Ja, dus dat is de enige reden. Maar mijn sympathie, ik, ik, ik zou misschien overwegen in de tijd had ik gezegd als Jeltje van Nieuwenhoven zou winnen van Wouter Bos zou ik lid worden van de Partij van de Met. Ik was er tot 2000. Maar ben jij eigenlijk lid en... van de Partij van de Arbeid Erik? Ja, zeker. Ja. Dan ben je dus niet uh, onafhankelijk. Hey, ik ben lid van geen enkele politieke partij. Dus ik ben de enige onafhankelijke ja, maar persoon daarom in deze bus. Voor ja. Maar daarom ah. is voor evenementen. Maar Erik van Brugge, even wat voor de luisteraars. Luisteraars, we zijn uh, oude jongens krentenbroed onder elkaar, mekaar. Dus dat moeten we voorkomen. We gaan eerst naar meneer Dekker. Goedemorgen meneer Dekker. Goedemorgen. Zeg het maar. Uh, nou, je moet inderdaad, ik hoor het net, je moet inderdaad naar links op schuiven. Maar je moet uh, dan ook tevens uh, erbij vertellen dat de SP eigenlijk... Gewoon een traditionele communistische partij is. Ja. Met een, uh, met een uh, dictator, uh, Marijn is, uh, en zijn familie aan het hoofd. Meneer Dekker, een, ik stem al vanaf. Partij, mag 10... ik even door? Mag, ja, mag ik even gaan. door? Een partij die eigenlijk meer tegen dingen is dan voor. Conservatief links. En daar moet je de nadruk op leggen. En de Partij van de Arbeid is een. Uh, het progressieve vooruit twee kijk, Ja, dit is, kijk, dit is het geluid dat ik wil horen. Dit nee, nee, is nou precies wat ik wil horen. Meneer Dekker heeft dan gelijk, want deze strijd die hier gevoerd is, hè. He, dat nu twee weken lang die vijf minuten mensen door het hele land zijn gegaan, ja. gedebatteerd hebben, meningsverschillen hadden en uh, een fantastisch debat gevoerd hebben op de televisie, in die zaaltjes... De honderdduizenden mensen die meekeken voor een partij met 50.000 leden, ja. uniek. Nou, dat zal nooit in de SP kunnen plaatsvinden. Dus die Partij van de Arbeid heeft een democratische traditie. Een traditie waarin een strijd over idealen en ideeën centraal staat. Dat is echt uniek. Oké, okay, Kaifa van der Linden... Nou ja, de, de heer Dekker, ik ben het met de heer Dekker eens. Het bevestigt mijn advies. Je moet de aanval op links openen, niet op rechts. Oké, okay, meneer Dekker, dank u wel uh, voor het bellen. Kai van de Linden, Erik van Bruggen. Ja, maar uh, ik ben het dus stoepen. niet met Kai eens. Ja, want ik vind ja. dat je juist een partij moet zijn die zich in het midden manifesteert. En dat okay. mag een radicale midden zijn zoals het CDA nu geclaimd heeft. Dat hadden we, we bij niet niks al lang uh, bedacht dat er een radicaal midden moest komen. Je moet een partij zijn die zorgt dat ze de SP verslaat. Niet omdat je naar links moet, omdat je de SP moet gaan zitten nadoen. Nee, je moet het een eigen nieuwe koers vinden. En daar vind ik Martijn van Dam zo interessant. Die taboes durft te doorbreken, ook binnen die Partij van de Arbeid. Ja, maar dat doet de PvdA al jaren. Dat is het grote probleem van de PvdA. Dat het veel te veel naar het midden is opgeschoven. Nou, onder Wouter Bos was het in het begin redelijk succesvol. Even, even, even. Stuk voor stuk, eerst één ding. Ik ben een potentiële PvdA, ik ben er lid van geweest. Ik stem vanaf 1998 SP, omdat ik vind dat hun antwoorden op de veranderende maatschappij... Veel meer solidariteit in zich herbergen. En ik vind dat de Partij van de Arbeid een draaiende partij is waar ik niet weet waar ik op stem. D dat laatste ben ik met je eens een tijd lang geweest. Ja. Maar ik denk dat ook juist onder deze nieuwe mensen, mensen als Diederik Samson, die het waarschijnlijk gaat worden in mijn ogen. Ja. Dat je denkt dat je een partij gaat zien die veel strijdbaarder en veel effectiever gaat zijn in het voeren van oppositie. Goedemorgen Kees. Ja, goedemorgen Prem. Zeg het maar. Ik heb altijd op PvdA gestemd tot kok kwam. Daarna heb ik mezelf beloofd om nooit, maar ook nooit in van mijn leven PvdA te stemmen. Ja. De PvdA moet terug naar een partij die duidelijk maakt dat ze voor de mensen die een baan hebben uh, opkomen. Voor mensen die willen werken, die niet meer kunnen werken. Ze moeten een duidelijke strategie neerzetten. Ze moeten een lijn zetten van tot hier gaan we en verder niet. Ze moeten ophouden... Met Zodra ze met de VVD gaan zitten, drie kwart van hun principes waar, waarom jij onder andere gestemd hebt van tafel te vegen. Of als ze met de CDA gaan zitten, drie kwart van de andere principes weg te gooien. En, en we roepen dat ze een mandaat hebben van de kiezer, terwijl ze niet eens weten waarom ik op die partij gestemd heb. Ze moeten zorgen dat de sociale zekerheid niet verder uitgehold wordt, wat ze wel gedaan hebben met de WW. Met en met de WO, en ze moeten duidelijk maken aan de mensen, dit is ons beleid, Kees, we trekken een streep, we, we, we leveren niet meer in dan deze streep, we in de oppositie. Kees, wat stem je nu? Kees, wat stem je nu? Ik stem SP. Oké, okay. dankjewel voor de Ik het zal bellen. nooit van mijn leven rechtstemmen, dan hartelijk ik liever Dank <laughs> Dankjewel Kees. Kai en uh, Erik, we weten inhoudelijk, maar het gaat me nu om de verpakking. Waarom ik jullie graag gevraagd heb, jullie kunnen dingen ook in deze multimediale tijd verkopen. Uh, stel nou even dat Diederik Samsom het dorp, Kai. Uh, wat voor presentatie, wat voor, wat, wat, wat voor strategie moet hij hebben? Nou, allereerst moet hij niet uh, opeens heel iets anders gaan doen... dan dat hij tot nu toe gedaan heeft. Ik vind dat hij een uitstekende presentatie heeft. Hè. Hij straalt een soort energie uit, een soort jeugd uit, een soort ambitie uit. Ze is dus ook nieuwe, nieuwe energie, hè, dus dat past ook echt goed bij. Ja, en het is vooral zijn strijdbaarheid. Uh, want, kijk, politiek is strijd. En door strijd komen standpunten naar voren en weten mensen waar je voor staat. En vooral het allerbelangrijkste, in, in, in een strijd kun je je ruggengraat laten zien, je karakter. En dat is wat ja. mensen vooral gemist hebben onder Cohen, hè. Ja. Die, die, die, die slapheid. Aardige man is het hier over eens. Maar hij heeft niet teruggegaan om dat gevecht aan te gaan. En dat gevoel heb je met Samson wel. Dus ik zou eigenlijk zeggen, ga niet opeens alles veranderen, want dan word je ongeloofwaardig. Maar ga verder bouwen aan die karaktereigenschap die hij al bezit. Kijk, mijn persoonlijke favoriet is had al Albayrak, Maar gestel nu even dat het Samson wordt, Erik. Hij heeft hier in Utrecht gezegd dat hij vindt dat uh, uh, Aleid Wolfsen niet in aanmerking moet komen voor een tweede termijn. Vond ik een goede moedige uitspraak van een partijleider. En toen is hij zijn excuses gaan aanbieden omdat in Nederland wordt gezegd, ja, het, het deugt niet ten opzichte... En dan neem ik Jan Marijnissen van de SP. Als de SP er iets fout deed, zei het gewoon ronduit. En dat sierde de man dus. Die partij van jou, Erik, die, die dwingt mensen die moedig en krachtig zijn weer tot draaien. Nou, maar kijk, ik vond het onderdacht dat je dan eerst iets gezegd en daarna weer gaat terugdraaien. Dan heb je daar niet goed genoeg over nagedacht. Waar Diederik goed in is, vind ik, dat hij ongelooflijk veel strijdbaarheid uitstraalt. Dat hij iemand is die de oppositie nieuw leven kan inblazen. Hè, die het echt Wilders en het kabinet ongelooflijk moeilijk kan, ma kan maken. Die zich thuis voelt in zaaltjes met mensen. Dan stapt, stapt je op het biljart en dan spreekt hij die mensen toe en gaat weer in een gesprek. Niks is taboe. Dus dat soort dingen moet hij gaan doen. Dat maar moet zijn stijl worden. Als jij worden. zijn communicatieadviseur wordt en hij... En hij zegt, maak een strategie voor me. Moet hij twitteren? Moet hij een blog schrijven? Moet hij... Hij moet niet veel veranderen dan wat hij nu doet. Hij moet zorgen dat hij zichtbaar is. Dat was hij de afgelopen weken. Ongelooflijk. Hij was denk ik van al die kandidaten is hij het meest op pad geweest. Dus dan moet hij gewoon daarmee doorgaan. Al die zalen langs gaan. Natuurlijk moet je uh, zichtbaar zijn. Maar je moet ook, en dat is misschien wel iets wat ze wat vaak moeten doen. Iets schaarser omgaan. Waarschijnlijk met zijn media appearance en dat soort dingen. Zodat hij zich echt iets waardevoller maakt dan heel veel andere mensen die maar een quoteje weggeven. Je een quote weggeven. Is dus Kai van der Linde eens met alles wat Erik zegt? Ja, en, en, en nog een stapje verder. Vooral, hij moet vooral zichtbaar zijn op die traditionele linkse thema's van de Partij van de Arbeid. Hè? Want je kunt zichtbaar zijn op van alles en op alles een antwoord geven. Maar mijn advies zou inderdaad zijn, wees zichtbaar, gebruik je profiel... maar focus vooral op links, want daar is de winst te halen. Kees Vermeulen zegt, wat hoor ik nou rechts als laat links met elkaar ruzien... en de PVV met rust laten. Nee dus. Erik, moeten ze de PVV wel of niet aanpakken? Natuurlijk moet je de PVV aanpakken. Ja, En hoe dan? Nou, uh, door heel hard in de Kamer met hem in gesprek in debat te gaan. En dat debat ook eens een keer te winnen. Ja, ja, maar maar je wil, kan niet Wilders winnen, zou in... niets lievers willen dan in gevecht te gaan met, met, met links. Dat is, dat is de basis van zijn succes. De beste strategie voor Wilders is negeren. En bovendien, daar haal je je winst niet vandaan. Het probleem van de PvdA is dat de SP ervoor in de plaats ja, maar is gekomen. Even okay, die er moet er je terughalen. Er zijn twee dingen daarbij. Je ja. hebt een van strategische brengen. overweging. Daar ben ik het met je eens. Maar je hebt ook nog een morele overweging. Ik vind dat je sommige dingen die de PVV vindt en die zij aankomen. Dat voorbeeld. Nou, dat meldpunt van die Polen... Ik schuim... Wat is er mis mee? Nou, ik denk dat het gewoon een object voorstel vind is. Dat vind ik ook. Maar ja. dat het object is... Een, een mooi voorbeeld van de domheid van links. Ik keek die zondag naar Harry Mens. Harry Mens is het, rechtse, het meest rechtse programma. Ja. Daarin zat Otto, de vrouw uh, van, van, van de eigenaar van Otto. En die was een Poolse... Die, ha, opende de aanval op de PVV. Ik keek zondagochtend, diezelfde zondagochtend... naar Eva Jinek op zondag. Eva Jinek zegt tegen Fleur Agema... mijn ouders zijn Tsjechisch... en ik wil niet dat mijn ouders worden aangegeven. Dus rechts was al aan het aanvallen op dat stand, op Polen... Eens, als de PVV en links hun mond hadden gehouden. Ja, maar ze gehouden. gebruiken het verkeerde argument. Weet je? Er is geen, je moet niet het morele argument gebruiken. Nee. Je moet gewoon heel simpel zeggen... luister eens, wij zijn een exportland, dames en heren. Wij leven van de export. En wij kunnen het niet maken... om Zeker op het dieptepunt van de huidige crisis. om de handelspartners te schofferen. Ja. met een, een, een totaal nutteloos meldpunt. Dat ik vind, is de lijn. Jullie geven PVV te veel credit. Ik, je moet hem blondie noemen. Je moet hem zeggen. Het is Geertje, het is een keffertje. En je moet hem negeren. In die zin ben ik het eens met Kai van der Linden. Ja, maar ik denk dat je dus niet moet negeren. Vind ik onzin. Ja, maar je moet hem. Je moet dingen... kleineren. Je moet hem decimeren. Laat me niet zeggen negeren. Maar je geeft hem. Ik, ik, vond, ik vind dat hij te veel credit krijgt. voor iedere scheet die hij laat. rent iedereen achteraan. Dus daarin ben ik het eens maar kijk, met Kai het, van der In Het Linden. debat rond de algemene beschouwingen. Ja. Uh, zag je dat Cohen dat debat niet prettig vond en niet echt aankon? Ja. Ik geloof, dat Diederik, dat als dat debat weer opnieuw komt, dat Diederik dat wel zo aankunnen. Ik denk dat Neebehad en Diederik dat heel goed aankunnen. kunnen. Bos, denk ik, dat ook zo aankunnen. Want ja, dat is de derde kandidaat de, ja, Plastik... in jouw ogen serieus. <laughs> meneer de Jong, goedemorgen. Meneer de Jong, bent u er nog? Ja, spreekt u mee. Gaat uw gang. Ja, ik vond het een bijzonder zwak punt dat Wouter Bos mm. zich moest terugtrekken, zo nodig. En ik vind dat de SP. En de PvdA moeten dus samen gaan. Aha, Erik van Brugge. Meneer de Jong, een goede tip. Dank u wel, Erik van Brugge. Je moet, uh, als je gaat afzetten tegen de SP, kan je veel linkse stemmers verliezen. Je kan ze liever doodknuffelen, voorstellen om samen te gaan. Nou, je kan ook een alternatief bieden voor de mensen van de SP dat realistischer is. En uiteindelijk interessanter is, omdat het uh, meer past bij deze tijd. Ik denk dat de SP een, op een bepaalde manier een anachronistische partij is. Maar Tjarek gaat stuurt een mail hier, die zegt het domste advies aan de PvdA is zich op een andere partij te richten. Je moet je op eigen positie duidelijk maken. Kai, wat is het... E Oké, okay, Erik van Bruggen, wat is het verhaal van de PvdA? Dat we in een sociaal-democratische traditie staan... Dat klinkt al, dit zal wel een het begin, nu zeg. Maar een partij die staat voor uh, uh, middeninkomens en die geelt dat het onderwijs beter wordt in dit land. Dat mensen vooruit kunnen gaan. Dat mensen zich thuis voelen hier in Nederland. Erik, ik heb geef, kom op. Je, ben, je, je verkoopt spullen, man. Je weet toch dat dit geen verkooppraatje is? Jij bent P van de A, man, en ik vraag je waar staat die partij voor en zegt dat onderwijs beter is. Ja, hallo. Nee, hallo, dat is een ongelooflijk belangrijk punt. We zitten in een land waar het onderwijs dramatisch achteruit gaat de afgelopen jaren. ik van paas afbraak van het onderwijs is begonnen onder Paars en CDA Het interesseert me niet onder wie het begonnen is. Het is al jarenlang bezig. Maar, het gaat erom dat je nu een plan maakt dat het onderwijs... Top of de maakt in Europa en in de wereld. Daan, in de... dat is het kapitaal. Voor nou, dat doet het, dat doet nog... het rechtse kabinet op dit moment uitstekend. Dus wat dat betreft zou ik zeggen: laat dit kabinet nog zo lang mogelijk blijven zitten. Dan worden alle problemen die Paars veroorzaakt heeft uh, opgelost. Ja, dat dat uh, is dit, even een afwijkende lijn van het onderwerp van dit programma. Nee, maar daar sta uh, ik nee, voor. Maar, maar, maar, nee, kai, maar de Partij van de Arbeid moet gewoon staan voor al die mensen, hardwerkende mensen, die iedere maand uh, weer moeite hebben om een hypotheek te betalen. Die het hardste lijden onder de grootste economische crisis in een generatie. Terwijl de gaaiende bankiers in Bloemendaal een beetje lopen te zeuren met de miljoenenbonussen. Jeus. Daar Jeus. zijn de rechtse partijen voor, linkse partijen moeten het moeten opkomen voor die ik. mensen die het zo ontzettend moeilijk hebben op dit het moment. Luster, dat, dat is grappig. Kai is eigenlijk rechts. Ik ben ontzettend links. Ik stem SP. Maar ik ben het helemaal eens, meneer Van Hetzelfde. Goedemorgen. Ga... Kan je me niet ja, bij die pijfste ja. Sorry, dag meneer Prem. Ben ik hoorbaar? Ja, u bent heel goed hoorbaar, meneer Van Hetzelfde. Oké, okay. de Partij van de Arbeid die moet weer een uh, socialistische partij worden voor zichzelf. Want de, le de mensen leiden aan een historisch van sociaal geheugenverlies. Na de oorlog hebben wij uh, de dingen opgebouwd, Nederland, en dat hebben de arbeiders allemaal gedaan. En degene die nu uh, ervan profiteren, die zijn te beroerd om, om solidair te zijn. En we moeten niet met de uh, SP uh, samengaan, die zijn ideologisch, en daar moeten we nog eens op richten. Want dat zijn mensen die uh, de, over de productiemiddelen willen beschikken, en dat kan niet. Die zijn in de handen van, van het kapitaal, dus we moeten gewoon de waarde stellen. We moeten plassterk hebben, die is passief feminin. Is Meneer Van Hetzelfde, dank u wel. Ja. Want u brengt iets naar binnen, solidariteit, Erik en Kai. Het gaat mij erom dat ik nooit hoor... Kijk, onze maatschappij in Nederland is gebaseerd op solidariteit. En die solidariteit is onderhevig aan erosie. We willen niet meer betalen voor die buurman die lekker in de tuin zit... en dan naar Zwartbije klust. We willen niet meer betalen voor ouderen die zoveel luxe krijgen... terwijl ik mijn kinderopvang niet kan betalen. Dus die solidariteit staat onder druk. En wat ik dus mis, ik zal zeggen... Wat nou, ik ben het daar niet mee eens, Prem. Wij betalen heel veel belasting. Ik ben zelf ondernemer. Ik krijg nergens een een een een. een, een een bijdrage van het Rijk, moet het allemaal zelf doen, doe ik graag... ik betaal heel veel belasting, maar dat is ook solidariteit. Ja. Dus maar maar, maar in, we, we moeten nu bezuinigen. En als je kijkt naar de bezuinigingsmaatregelen... He, er gaat zoveel geld naar zorg... en als je kijkt wat er in de zorg verspild wordt... en wat voor regelingen er zijn die, die verspild worden... de Partij van de Arbeid zal toch zich daarop moeten richten... van wij gaan de solidariteit... Uh, uh, in stand houden. Nee, maar volgens mij is dat precies een punt wat de PVV al jarenlang aankaart. Dat ze ook tegen fraude zijn met sociale uitkeringen. Dat ze vinden dat verspilling moet worden tegengegaan... Um... Dat ze zorgen dat gewoon fatsoenlijk. Als je kijkt naar de, de regeringsperiode waar de Partij van de Arbeid in zat. Wij zijn de partij die het beste altijd met financiën omgegaan is. Ja. De beste minister van Financiën geleverd heeft. Ja. Bij ons waren die begrotingen altijd op orde. Ja. Dus ik bedoel, dat soort dingen zijn juist die bij ons in goede handen zijn. We moeten zorgen dat we voor die hardwerkende Nederlander. Ik ben het met Kai eens. dat we die mensen bedienen en dat we daarvoor staan. Je moet zo weg, uh, want je hebt een dringende afspraak om 11 uur. Laatste vraag. Uh, de Partij van de Arbeid als Diederik Samson omwint. Ik voorspel je, ik wil mee aan wetenschap. Ze kunnen geen deuk en een pakje schoppen, Want je bent niet partijleder. Je bent fractievoorzitter. De partij van jullie heeft geen echt leiderschap. Nee, dus dat zal je moeten veroveren de ja. komende jaren. En kijk, het interessante is nu dat we een, een, bij de Partij van Abbear iets anders interessants gaan doen. En dat er een open primary komt en een open voorverkiezing. Ja. Dus over de, uh, een aantal jaar als er verkiezingen gaan komen. gaan we een verkiezing organiseren waar ook niet leden aan mee kunnen stemmen. En dan wordt het pas echt interessant Is Hans Spekman de beste voorzitter voor de Partij ik van de Arbeid? Ik vind dat hij het ongelooflijk goed doet nu doet, doet. En dat hij dit soort dingen. Die, de, de, de verkiezing voor de fractieleider die nu gekomen is. dat is een gouden set geweest ja. voor hem. Heeft hij zelf bevochten en voor elkaar gekregen. En hij is op alle mogelijke manieren bezig die Partij van de Arbeid te vernieuwen. Dus ik ben een zeer. Uh, Oké, okay, Erik van Brugge, je moet weg, dankjewel dat je er was. Uh, meneer Van Rest, goedemorgen. Uh, Kai, dit is meneer Van Rest, onze vaste luisteraar, 82 jaar oud en ontzettend slimme man. Meneer Van Rest, gaat u gang. Nou, ik vind de, de partij van daarbij, inderdaad, solidariteit, maar daar zal ik zo wat over zeggen. Die PVV moet hier niks aan doen, want dat is een verslaving. Die neemt vanzelf een overdosis, hooguit een keer. <laughs> Als hij een ballonnetje oplaat, dat een liedje gaan zingen van uh, Toon Hermes, van een ballonnetje, een ballonnetje. Of leg neer die bal, gewoon met humor uh, als je tegen hem spreekt. En dan de solidariteit bedoel ik. Uh, we hebben nou zo'n probleem met de jeugd die veel drinkt. En dat moet van het ziekenfonds af en uh, dat moeten dingen. Ze moeten gewoon die belasting die ze vandaag willen verdubbelen op de alcoholpercentage in... Want jij drinkt, uh, ik drink een wijntje en jij drinkt bruine rum. Ja. We hebben een eigen risico als we uh, drinken en we maken iets fout. Ja. Je kan iets doen. Nou, die belasting, die ophef moeten ze niet aan de belasting betalen. Maar in een fonds stichten waar mensen die uh, in dat eigen risico gebruik moeten maken. maken doorbalans, doorbroken... Okay. Dat het daaruit betaald goeie, goeie, dank u wel meneer Van Rest. Kai van der Linde. Uh, je ziet dat veel van de bellers, ik vraag welke strategie, het zijn allemaal inhoudelijke adviezen. Die Partij van de Arbeid is, zeg maar, zijn natuurlijke habitat kwijt. Hoe kan een nieuwe leder richting geven aan zo'n discussie? Nou, ik denk dat het probleem van de Partij van de Arbeid, en dat moeten ze oplossen, is dat ze een claim leggen op het hart van de samenleving. He, ze claimen dat ze de gevoelens van de samenleving het beste begrijpen. Maar ze regeren met het hoofd, met de ratio. we moeten veel meer naar de, de gouden wet van Bill Clinton. I feel your pain. Mensen moeten weer het gevoel hebben dat de Partij van de Arbeid echte problemen... Van gewone mensen begrijpt en dat ze daar wat aan gaan doen. Ze hebben het gevoel dat roemer dat nu doet. Ja. Uh, ik persoonlijk vind ik dat als roemer ooit uh, aan de macht zou komen, zou het een ram zijn voor Nederland. Dan heb ik toch liever de Partij van de Arbeid. Dus waarom, moeten... waarom? Want kijk, Samson heeft niet die warmte, mm. die roemer. Hè? Ook Jan Marijnussen en ook Jan de Wit en ook uh, Rens Keleiten. Kijk, we, als ik de P van de A volksvertegenwoordigers zie, zie ik carrière mensen. Als ik SP volksvertegenwoordigers zie, zie ik mensen die geloof hebben, die passie hebben. Nou, dat, dat klopt. Hè? Dus het gaat inderdaad om de beeldvorming. Ik denk dat, uh, dat Samson wat dat betreft een veel betere kandidaat is dan Cohen. He, dat is, je hebt veel minder het gevoel dat dat een carrière-tijger is. Dat zijn ze natuurlijk uiteindelijk allemaal, ook bij de SP. Niet, want als ze, ze, ze leveren drie kwart van hun salaris in. Ze, ze, ze, Agnes Kant stopt als, als partijleider... gaat nu strijden voor betere medicijnen. Dus het is niet zoals Wim Kok... dat hij eerst vakbondsleider is en daarna zakken vullen. Dus nee, maar het gaat er in de politiek niet om hoeveel je verdient... en hoeveel je afdraagt. Het gaat erom of je zeg maar, nog een, een, een, een connectie hebt met de maatschappij... Maar, en dat is dus voor mij, in die perceptie... Kijk bijvoorbeeld Mark Rutte. Ik gun het het premierschap. Want je ziet dat het een man is die gelooft in mensen... die met mensen van alle soorten en kleuren en dingen praat Terwijl ik, als ik naar Maxime vragen kijk... dan denk ik Dick Cheney. He, uh, uh, als ik naar Job Cohen kijk, dan nou, denk ik... Nou, doe je Maxime te kort, maar goed. Maar, maar, maar, nee, maar, maar snap je wat ik bedoel? Dus nu is mijn vraag, jij ja, ja, spindokter... in die beeldvorming... hoe kan je die perceptie van die Partij van de Arbeid... Bijdraaien. Wat moeten ze doen? Nou, sowieso wat ze nu doen. Een nieuwe leider kiezen. En Samson moet gewoon zichzelf blijven. En teruggaan naar de basis van waar de Partij van de Arbeid voor stond. En dat gaan uitdragen. Dus een focus leggen op die basisprincipes waar hij in gelooft. En ik denk dat als hij het wordt, dat hij dat kan. Hij heeft dat in zich. Het nou, moet toch blijken. Ik, ik, ben, ik, ben echt bang. ik ben echt bang dat ze met Diederik Samson de verkeerde leder kiezen. Hoor. Maar meneer Frank, u bent de laatste beller. Gaat uw gang. Ja, goeiemorgen Frank Allemans. Ik zou zelf voor Martijn van Dam kiezen, omdat we geen principiële partijen meer hebben. Je moet een pragmatische partij hebben die gewoon voor de problemen staan die we oplossen. En het grootste probleem bij de PvdA is, is dat ze in het publieke en semi-publieke domein, zeg maar in het onderwijs, in de gezondheidszorg, in de huisvesting, in al die besturen zitten allemaal PvdA... Het onderwijs kun je niet naar zien, maar we proberen wat in het onderwijs te doen. Het zijn al die P van de A bestuurders die al En de CDA. De P van de A en vooral ook ja, veel CDA. maar het overgrote deel P ja. van de A. Okay. En dat is het publieke domein. Dat is gewoon in handen van hun. Dus die kunnen helemaal niks hervormen, want die krijgen altijd tegenstand. Ik zou die Martijn van Dam nemen. Die was gewoon het beste. En die zei gewoon de, de, de, de juiste dingen. Het principe is al dat morele te toe, daar hebben we helemaal niks aan bij Dank het PMA. je Dankjewel Frank, ik heb gewoon een tijdsprobleem. Anders mocht je doorpraten. Kai, uh, weer zo'n opmerking. Hè? Je hebt niet in deze tijd aan principes. Is dat zo? Nee, dat geloof ik niet. Ik vond uh, Martijn van Dam uh, een verademing, uh, verademing, uh, verademing. Hij begon slecht bij Matthijs van Nieuwkerk in de Wereld Rijd Door... maar hij heeft zich daarna uitstekend gerehabiliteerd. Ik vond hem zelf in het afsluitende Paul, Paul en Witteman, en Witteman het man het allerbeste. Ja. Uh, en dat is ook een man die uh, principes heeft. Die gewoon tegen plastic durft te zeggen, luister eens... Ik we heb hebben gehoor. gewoon afgesproken dat we die 3% handhaven. Daar ga je nu niet campagne-technisch een beetje mee lopen schipperen. Dan denk ik, daar staat een principiële man. Ja, en principes in de politiek, want dat krijg ik uh, ook. Uh, argumenten winnen nooit van populistische standpunten. Ik geloof dat niet. Ik vind dat je wel goede argumenten maar je moet je argumenten net zo populistisch verpakken. Ja. Je kunt, je kunt op links populisme bedrijven net zo goed ja. als op rechts. En dat, ja. is wat, dat is de les voor de linkse partijen. Focus nou niet steeds op wilders, maar kom met je eigen verhaal. Wees authentiek. Durf ervoor de strijd aan te gaan. En als je dan een keer tegenwind hebt, krabbel dan ook niet meteen terug. Hè? Ja. Het gaat er vooral om hoe gedraag je je als politicus als je in het middelpunt van de strijd staat. Oké, okay, laatste vraag, maar nog, de, nog 10 seconden of 20 seconden voor. Um... Multimedia multimediastrategie uit Amerika is hier te weinig gebeurd. Nu zie je campagnespotjes, alles. Moet je niet gewoon een permanente campagne voeren als partij van Arbeek? Ja, absoluut. 100%. Oké, okay, dus nou, dit was het gratis advies. Hartstikke bedankt Kai van der Linde. Uh, hartstikke dank aan alle bellers, mailers en twitteraars. We kunnen u alle helaas niet in de uitzending halen... maar alle mails kunt u op de website lezen, primtime.nl. En natuurlijk dank aan de Nederlandse belastingbetalers... de co-financiers van de publieke omroep. Redactie Rien Aarts, Mario Zuilen, Fatima Bayer en Marianne Bakker... die ook regie deed... Productie Hans Twin, Momo Saru en Nick Harbers. Techniek, logistiek en transport Paul Rijman. Eindredactie Primmerer Kishun. Primtime is het programma van de NTR. Naast er Dorad Megens. En daarna de rode rakker bij uitstek Felix Meurders. Tot morgen. Namaste. Dag.